4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Algerijnse diplomaat Lachdar Brahimi wordt mogelijk de nieuwe vn gezant voor Syrië. Britse persbureau Reuters zegt op basis van diplomatieke bronnen... dat mogelijk volgende week bekend wordt gemaakt dat Brahimi de opvolger wordt van Kofi Annan.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 Vorige week werd bekend dat Holmes psychiater de universiteit waar hij studeerde had gewaarschuwd voor zijn gedrag. Het weer vannacht vrij helder met minima tussen 12 graden aan zee en 9 in het oosten, maar ook ontstaan er mistbanken. Overdag zon, maar ook stapelwolken. Het is vrijwel overal droog en het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Zit ik eindelijk weer eens een keertje in mijn oude, vertrouwde Radio 1 studio. Normaal zenden we vanuit een andere studio uit... omdat er hier nog steeds af en toe verbouwd moet worden. Zit ik eindelijk een keertje hier, lekker, met de webcam... zodat ik af en toe kan zwaaien... en met alle vertrouwde Radio 1 en Sportzomer en andere dingen om me heen. Doen de telefoonlijnen het niet? En dat is best onhandig hoor, bij een praatprogramma dat gemaakt wordt door jou... en waarbij jij de onderwerpen, de antwoorden en de vragen bepaalt. Nou ja, een kleine oplossing is er natuurlijk in de vorm van de mail. Dus wil je een vraag stellen of een antwoord geven... dan kan dat via de mail nachtzuster apenstaatje Of even twitteren via apenstaatje nachtzuster... Maar als een kleine uitweg, ik ga ook gewoon platen draaien. Want uh, ja, ik kan me voorstellen dat je al heel lang denkt... van goh, ik zou dat plaatje wel weer eens een keer willen horen. Of er is een goede reden om die en die muziek een keer voor die en die te draaien. Dan is dit een kans. Want zo vaak worden er niet verzoekplaatjes gedraaid op Radio 1. Dus schrijf die kans ook via de mail nachtzuster-omroepmax.nl. Ik heb inmiddels I Like Chopin ook gevonden. Dus die komt zo meteen ook nog eventjes voorbij voor uh, Tim. Maar eerst het volgende natuurlijk. Want om vier over 4, altijd traditioneel bij uh, Max op Radio 1... is er een discoplaatje. En ja, we uh, mogen die telefoonlijnen natuurlijk helemaal niet deren. De mail doet het gewoon, omroepmax.nl En de disco doet het ook gewoon om vier minuten over vier. En vannacht is de disco plaats van Amanda Leer. En dat is Follow Me. Mendeleer was dat, follow me. En op de chat wordt terechtgezegd, uh, dat is uh, zeker te maken met de boten van de Gay Pride, follow me. Dan op de voorste boot, Mandaleer. Um, ja, ik, het is helemaal puur automatisme, wil ik zeggen 0800 1121, maar het schijnt geen enkele zin te hebben. Dus uh, ga ik me nu uh, aanleren om vanaf nu te zeggen, nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. Of even twitteren, apenstaartje nachtzuster. Kees. Oh ja, Astrid. Hallo. Daar ben ik eindelijk weer eens een keertje. Nou, hè, hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed, joh. Ja. Gelukkig. Ja, ik vind eigenlijk dat we ons uh, met het homo-leven niet moeten bemoeien. Dat we met wat niet moeten Maar ik vind wel bemoeien? dat in Amsterdam het een beetje te gek maken soms. Met die enorme tampeloerders uh, op die boten. <laughs> <weet je? laughs> Maar Kees, weet je nou, wat ik dus niet begrijp? Want het gaat eigenlijk, gaat eigenlijk al de, de halve nacht zo. Ja. Dat dus we zeggen van ja, maar dat moet ook allemaal kunnen. En dan vind ik, ja, we moeten niet zo zeuren. Maar het gaat inderdaad wel wat ver. Nee, Denk, maar, ja, uh, het, ja. Uiteindelijk, Astrid, Er ja. staan er wel heel veel mensen langs die uh, grachten. Ja, maar ja, uh, er staan lachen, ook heel veel mensen en, uh, bij dat een zijn zijn ook wel een hele gewone Amsterdammers die. Ja. Uh, ja die, uh, ja, die daar nou niet zo uh, enorm over nagedacht heeft. Het Dat is wel leuk eigenlijk. Uh, maar ja, nee, maar ik Kees, vind wat Kees, iemand in zijn slaapkamer doet. Heb ik eindelijk iemand aan de telefoon? De, de, werkt hij maar één kant op? Kees! Ja, ben, ben ik ben er nog? <laughs> ja, je bent er nog. Ik dan. Nee, maar wat ik, wat ik wilde zeggen was: bij een autoongeluk gaan ook heel veel mensen, heel, heel veel mensen staan kijken. Nou, dat heel veel het mensen... wel, ja. <laughs> nee, maar dat heel veel mensen gaan staan kijken wil niet zeggen dat het... Uh... Nee, het klopt het... niet. Nou ja, nee, nee, nee is... maar ik speel advocaat van de duivel, ja. want echt, ik vind echt, ga vooral je gang. Wat jij aan wilt trekken of uit wil trekken, ga, het, het maakt me echt niet uit. Ik kan me er niet aan storen. Nee, ik, als jij je als uit wil trekken, dan zou ik me ook niet aan storen, denk nee. ik. Uh, <lacht> ik heb wat foto's van je gezien. Nee, ik geloof niet dat ik me daar nou... Uh, nee, Astrid. Ja. Nee, het is, het, is, het is geen zaak van ons allemaal. Maar de, die homo's doen dat wel zelf door, door die grachten te gaan varen met die bootjes. Een BNN-boot. Uh, ik weet, is er ook een uh, max boot of niet? <lacht> Dat geloof ik niet, hè? Oh, ik geloof dat jij nu iets zegt. Volgend jaar, Jan Slachter. Ja, Jan Slachter, die hoort het, het nu. Ja, die ja, gaat <laughs> volgend jaar had ik een Max-boot uh, doen. En dan sta jij er ook al op. En... Moet je een voorbeeld lul? Nee, maar zie je, Kees, dat ja. is het. Ben je er nu voor de goede zaak? Ben je er om homoseksualiteit bespreekbaar te maken? Nee, ben je er nee, om met z'n allen vind... te vieren dat we soms allemaal gelijk en soms allemaal verschillend zijn? Nee, ja, of vind, ben je er, er een voorbeeld over, ja. Dildo ja. um. Dat lijkt me een, ja, soort een paar honderd geweest. jaar geleden was ja. in de katholieke Kerk uh, als een homo, als iemand homo was, ja. nou, daar werd hij gewoon uh, afgemaakt. En, en dat was ook uh, bij Hitler zo. Uh, bij wijze van spreken een homo die zou, uh, die zou in zo'n kamp omkomen. Ja. Nou, en, en nu, nu staan daar homo's. Uh, en kijk, en ik zeg dan gewoon, want dan, dat, dat meen ik ook gewoon oprecht. Misschien ben ik zelf ook wel een beetje half, laat ik dan... Uh... Ik heb er geen moeite mee. En nee. ik, zou, ik zou het... Uh... Ja, ik vind het gewoon vreselijk dat mensen zich met iemand slaapkamersgeheim uh, bemoeien, weet je wel. Ja, maar ja, dan moet je je slaapkamergeheim niet op een boot in het openbaar. Nee, maar dus dat is wel een beetje raar eigenlijk, ja. Maar het is ook Ja, het raar. is een beetje dubbel. Nou, het is allemaal een nou, beetje... Het is al, maar, maar blijkbaar genieten toch weer een heleboel van die platte Amsterdammers... die genieten daarvan. Ja. Dat daar van die leuke bootjes nou ja, maar ik, ik zei het al eerder in deze uitzending. Het enige wat ik, er echt, wat, ik, wat ik er echt moeilijk aan vind... is dat dat jongetje of dat meisje ergens in een dorp... in een, in een, in een afgelegen lege streek in Nederland... Ja. die ouders die denken dat alle homo's de hele dag op boten verkleed als Tolly uh, Parton idiota, of Lady Gaga of weet ik die zo wat. Die dan, op uh, wel, wel, welk plein is het, ik weet het niet precies, uh, Redmansplein, daar zit zo'n homoclub, nou dat ze daar uh, even lekker zich helemaal uit gaan wonen ja. en zo. Ja, ja dat, dat, dat is niet fijn, weet je wel. Nee, dat is niet... Maar de, dat, dat heeft ook niks met liefde te maken, want ik, ik ken jou nu een klein beetje, want ik heb je al een paar jaar op de radio gehoord. En, uh, ja, nou, ja dat jij, jij geband, bent van de liefde. Ja. Jij hebt gewoon drie kinderen en je, ja, jij hebt wel een leuke man. Maar dat had best ook een vrouw kunnen zijn. Maar je bent gewoon wel van de liefde. Maar dit, dit, die hele homoparaat is een beetje een rare bedoeling eigenlijk toch wel. Nou ja. Nou, ik weet niet, ja, dan moet je, dan moet je uh, het carnaval ook een rare bedoeling vinden. En dan ja, moet je, vind of ook het wel, zomercarnaval. Ja, wel leuk. Of, uh, ja, ja. Het is allemaal een beetje dubbel. Ja, en ik vind ook... Maar je beetje... moet elkaar respecteren. Ja. Nou, ik, toevallig, het voorbeeld, uh, van de week regende het zo maar het was best warm. Ja. En toen ging, ging ik met mijn kinderen buiten in de plassen stampen. Ja. Op blote oh, voeten. geweldig, joh. Ja. Maar dat, nou maar, en dat is volgens mij wel het gevoel dat je hebt. Want de, wij vonden het fantastisch, maar er lopen dan ook mensen voorbij... die een beetje zo kijken van, nou, hoe moet dat nou? Weet je, die ja. worden dan nat, omdat die kinderen natuurlijk uh, op een gegeven moment... Uh, ja. uh, iedereen onder, onderspetteren met ja. water en modder. Ja. ja. En dat is het volgens mij een beetje. Dat, dat, sommige mensen keuren te snel af... En, uh, uh, en sommige mensen hebben dan zoveel plezier dat ze niet meer doorhebben, dat ze andere mensen uh, daarmee storen. Ja, dat ligt best ingewikkeld in dit geval hoor, want uh, als, maar, als. Die gaat zich aan heel hard stampen, maar die zit ook in die homokroeg in uh, het Rembrandtsplein, <laughs> weet je wel? Ja, en nee, dan, maar, daar nee, hebben we van alles de vraag en dat, dat... is, dat, en dat vergeet ik zelf ook een beetje in de hele discussie, de vraag van Gerjan is: waarom moet het zo over de top? Maar nou, juist, volgens, zegt mij, het nu ook, volgens ja. mij hoeft het dus niet, hè? Nee, maar waarom Volgens mij hoeft het, het dat dus toch? niet. Want uh, als je van elkaar houdt. Nou ja, ik kom uit van die hele kleine dorpjes. Dan. Ja, er gebeurt ook van alles, weet je Want er, uh, mensen waren zogenaamd getrouwd. En dan hier en daar speelde zich van ons af. Oh. Uh, ja. Oh. <laughs> oh, oh. Wat welk dorp was dat? kampen gebeurt dat, dat nee, niet. nee, Nee, absoluut niet. Nee, maar dan. Ja. Uh, eigenlijk zo kinderachtig, weet je wel. Want dat gebeurt natuurlijk wel. Maar ja, met die homo praten, dan gaat dat over de top. En dan, ja, dan nee, uh, nee, nee, maar dat is wel een soort normaal. Dan kruipen ze dan een keer in die homo-sauna bij het Rembrandtsplein. Uh. Ja, maar weet je, wat, wat maakt het ons uit? Waar? maken het niet uit. Nee, nee, doe, ga vooral lekker je gang. Maar het is. Het is uh... Nee, maar. De vraag is waarom moet het. Want jij zegt nu ook net. met een voorbind dildo. Waarom, waarom moet het dan weer net. Weet je dat. Ja, dat je toch weer mensen die daar niet zo goed tegen kunnen. choqueert? Waarom moet dat. Waarom. Eigenlijk vind ik het heel shockerend, die hele hongerparade. Zie je, jij gaat ook van de, de ene mening naar de andere. Ja, het omdat is... mijn vriend dat zei. En die is veel wijzer dan ik, want het is mijn leermeester. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan we ja, het gewoon aan. Als je he, dan gaan. Uh, ja. Het commentaar is allemaal prachtig en zo uh, van de avond, En uh, maar het heeft ook een beetje een bepaalde debiliteit. Want omdat ik vind dat eigenlijk mensen dat gewoon men in de slaapkamer moeten zoeken. En je moest niet weten hoeveel mensen in de slaapkamer dingen uitzoeken. Uh, ja, die de buitenwereld niet weten, weet je wel. Nee, Leerde maar met, de, ik vind dat... Dat is aardig van de Je de... ah. ja nou die, die, eventjes een... Uh... Die denkt dat jij niet door hebt dat je op de radio bent. Maar, nee, weet, nee maar het is... Ik ken hem. Is, Nou goed, we, we, kunnen er, we kunnen er urenlang over discussiëren. We komen er toch niet uit. Ik vind nee, vooral dat iedereen dat lekker nou, moet doen. Ik probeer het goed te doen, doen, maar... Nee, maar er was iemand vannacht die zei: Doe nou maar gewoon. En ja, doe nou maar gewoon. Ja, maar jij zegt ook: Ja, doe nou maar gewoon. Maar, ja, ik, maar vind Astrid, dat het, ik vind dat het zou toch hebt, heel zadelig worden. Ik geloof dat jij een man hebt waar je heel veel van houdt. Nou, dan roep ik wel eens een keer je ja, af. Veel hartstikke lief en veel, mooie Ja, meis. Kees, maar, maar jij draait me helemaal af. Maar, maar als ik gewoon zou doen, dan zou ik hier toch ook niet zitten midden in de nacht? Dan zou ik toch gewoon thuis zitten uh, om, om morgenochtend weer voor mijn kindertjes te zorgen? Nee, want, wat je wat is het, gewoon. Ja, ja, We ja, ja, willen ja, toch ook niet achter... allemaal de hele dag hetzelfde ja, doen? Dat weer, dat, nou, nou, nou, nou, jij ja. hebt dit talent. Wat oh. jij doet, want ik luister er heel veel naar. Ja. Jij hebt dit talent. Je doet dat heel erg mooi. En, en jij, jij, sp jij spreekt een hele grote groep mensen aan. Ga door. Nee, nee, maar Kees, het is, gaat voorbij aan wat ik wil zeggen. Namelijk, we moeten niet gewoon doen. We moeten de wereld mooier kleuren. Ja, en als mensen ja. zich daar dan af en toe een beetje in vergissen... dat ze de wereld zo roze kleuren dat andere mensen het niet ja, meer maar, mooi vinden... En, en nou, daarbij dan is die vandaag even roze. mensen die van mannen houden... Ja. Nou, ik heb ook hele leuke vrienden gehad. Maar ik denk, nou ja, tot ochtend, uh, ik ben een beetje bij vrouwen gehouden. Maar, ja. <coughs> die moeten we ook, ja, dat is toch geweldig, man. Als je, je van iemand houdt, dat is toch geweldig. Ja, nou ja, laten we gewoon allemaal heel veel ja, van ja, mensen van houden. Ja. je man en je kindjes en, uh, ja. <laughs> en ik hou van jou. Ik Ach, vind je echt geweldig, Kastrit. Top. Nou, mooier wordt het niet. Dank je wel. Oké, okay, doei. Goeienacht, Hoi, Richard. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen, joh? Ja, begint hij te kraken. Ja, het lijkt wel alsof je, alsof je in de struiken zit te bellen. Nee, ik lig gewoon in bed. Hoor. Ach, <laughs> dan moet je, dan, je moet, uh, niet van die hele goedkope lakens kopen, want die kraken een beetje. Ja, deze heb ik gekregen, geloof ik. Ja, zie je. Dat natuurlijk... Dan krijg je dat. En ja, <laughs> het krijg... is alweer weg. Dus het waren ja. niet te lakens. Anders... Nee, Daar belde je krijgen. over. Of belde, mailde, want het bellen dat. Uh... Ja, ik heb een mailtje gestuurd. Ja, ja dat vind ik, ik heel sympathiek. Voor jou moest ik mijn computer aan gaan zetten mijn ja. laptop. Maar ik stel het Ligt... wel heel erg op prijs. Ik ben helemaal van de leg als die telefoonlijnen het niet doen, joh. Lig ik een keer een nachtje zonder mijn laptop op mijn buik en dan moet ik hem toch nog aan. Moet je eruit om alsnog te computeren? Nee, ik hoef er niet uit, want hij staat natuurlijk naast me. Echt waar? Ja, als ik dan wakker word en ik kan niet slapen... dan ga ik even een spelletje doen en dan val ik weer oh, aan slaap. Nou, dat is slecht, joh. Ja, wat moet ik dan doen? ja Maar dan word je juist hartstikke wakker van, toch? Van dat scherm? Ja, soms wel. Ja, dat heb ik even... En voordat je het weet, zit je de halve nacht uh, te chatten? Ja, gebeurt ook. <laughs> maar ja, als het geen kwaad kan, waarom dan ook weer niet, hè? Nee, ik doe het, volgens mij doet er niemand kwaad mee. Nee, nee, nee je hebt er helemaal gelijk. En uh, wat mailde je? Want ik kan natuurlijk niet alles terug. Ja, goede vraag. Ja, wat was het ook weer? Een um, half uurtje volgens geleden. Volgens mij was het, heb je daadwerkelijk gemaild over iets wat met de onderwerpen uit het programma te maken ja, heeft. Ja, dat heb ik ook. Iets die met de katten hè? Over de rammel, kat, dan? Of die die rammel, rammel dan? dan. We doen eerst de rammel dan. Ja, ja, die meneer had gelijk, hoor. Dat heb ik later gehoord. Maar toen was mijn mailtje al onderweg die... Uh, die, uh, die zei van je mag Meccatijden tijden aanhouden. Dat klopt met toestemming van de iemand. Handig is dat. Ja, ja dat klopt mij wel, ja. ja. En, en die Olympische Spelen had hij ook gelijk in je. Kijk. Alleen zelfstandige landen mogen meedoen. Ja. Zelfstandige economie dus. Ja. En um, wat was er nog meer... Uh, oh, ja, die kat? kat die ja. ja, een dode kat. <laughs> wat moet je dan met die andere kat? Ja. Dat, die, heeft die kat dan een probleem? Ja, want als Lies dan de, de, de overlevende kat op schoot heeft ja. en ze moet nog huilen om de dode kat, ja. dan raakt de overlevende kat overstuur. Oh, dat kan, ja. Echt? Ja, want ja, ik, heb, ik heb een hond gehad, ja. Klaas. Deze is 19 geworden, ik denk dat hij een jaar of 12 was. Toen... Uh, toen uh... Had iemand uh, de kat een uh, gebakken spons gegeven en toen oh, ja. was het beetje verdrietig omdat de kat dood was, want ze speelden iedere dag samen en zo was leuk stel. En toen, uh, toen wou hij niet meer eten. Ach. En toen heb ik na een week tien dagen zoiets uh, vasten, met toestemming van de eigenaar. <lacht> ja. Dan heb ik hem naar de veejaarts gebracht. En uh, die heeft hem een spuitje gegeven met vitamine. of weet ik veel wat. Waardoor die weer, uh, zijn maag weer op gang kwam. Die weer ging Oh. Ja, want katten hebben op zich ook een kort ge geheugen. Dus als ze eenmaal gewend zijn aan dat ze weinig eten... dan beginnen ze zelf niet meer te eten. Maar als je ze dan op een gegeven moment inderdaad motiveert... om weer te gaan eten, zijn ze vergeten waarom ze gestopt zijn met eten. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet. Zoiets. Maar hij heeft toen van een vitaminespuit dat zoiets gehad. En toen... Uh, en toen... Uh, nou, zit er een echo op die lijn. Je doet wel raar met die telefoon, hè? Ja. En nou, goed, dat heeft dus geholpen, ja. ja, ja. Nou, goed. Dat nou. was dat dus. Oh, dan heb ik nog een vraagje. Oh. Hoe kom je aan de kleur van je haar? Hoe komt de, kom de mens aan de kleur van zijn haar? Ja. Iets met pigment, toch? Ja, maar welk stofje is dat dan wat de kleur aanmaakt voor je haar? De kleur van je haar... Ja, het nee, is... ja, maar, ja, pigment. Ja, maar, maar uh, uh, let's zeggen, bruine mensen hebben zwart haar. Ja. Maar uh, zwarte mensen hebben ook zwart haar. Ja. En dat pigment is verschillend. Ja. Ja, en uh, uh, blanke mensen kunnen 26 soorten kleuren haar hebben. Ja, ik had vroeger rood haar. En tot mijn 15 16 zoiets. En toen begon het langzaam te veranderen naar het... Uh, Peper en zout van. Ach, echt, wat jammer. Ja. En was precies verkeerd om, want als kind word je er nog mee geplaagd. Ja, dat is, uh, was niet leuk nee. En daarna is het hartstikke hip en toen werd je peper en zout. Ja, maar ik had later had ik uh, een club in Breukelen. Ja. Van de mensen met rood schaamhaar. <laughs> Maar toen was je inmiddels peper en zout. Of bleef het dan daar beneden leefde. wel rood? Toen was ik peper en zout. Dus het leefde, moet er ook allemaal niet gekker de worden. Nog. Toen leefde Klaas nog. Wat een toestanden allemaal. Maar ik, ik vind het ook zo raar dat bijvoorbeeld katten kunnen zwart-wit geflekt zijn. Maar je ziet nooit zwart-wit geflekte mensen. Um. Dat vind ik gek. Nee, je ziet ook wel. Hoe heet dat? Van die zonne-dingen, zonne, zonne, zonne hoe heet dat? Nou? Ja, zonnefleek maar op de huid, maar het qua haar. Dus het lijkt me heel leuk om zwart-wit uh, nee. gevlekt haar te hebben. Ja, ja, ja, ja, ja, je kan het wel zo spuiten, maar nee. nee ja, het is wel een hele toestand. Ja. Ja. Nou goed, ik pak hem even mee. Hoe kom je aan de kleur van je haar? Het probleem is alleen dat mensen moeten mailen met het antwoord. En de, heel veel mensen liggen in bed te luisteren. Of zitten in de auto te ja. luisteren. Zo. Dus het mailen gaat wat minder soepel dan het bellen. Maar ja, ik zeg gewoon maar weer: nachtsuster, apenstaatjeomroepmax.nl. Hé, hey, bedankt hè? Ja, graag gedaan. En een prettige nacht. Uh, uh, helemaal hetzelfde. Voorzetting de zo. En Komt goed. Ik, okay. uh, ja. Doeg! Goed gedaan. Dag. Nachtsuster, Of apenstaatje nachtsuster via Twitter. En ik heb I like Chopin gevonden. om een keer een muziekprogramma op Radio 1 te doen. Ik vind het helemaal nieuw en ik krijg inderdaad mailtjes... van mensen die graag bepaalde platen willen horen. Nou, en dat kan vannacht, omdat uh, vragen en antwoorden... Ja, het werkt toch wat minder via de mail... omdat heel veel mensen of in bed liggen... of uh, nou ja, uh, in de auto zitten of uh, aan het werk zijn en dan niet kunnen mailen. Mag wel hoor, want uh, net kwam er weer zo'n vraag binnen. Hoe kom je aan de kleur van je haar? Mocht je het antwoord daarop weten... dan uh, kun je even mailen naar omroepmax.nl. Of die vraag van Jo nog steeds. Hè, hoe het zit met de schaapjes? Waarom tellen we schaapjes als we willen slapen? 0800... Af, als dus wil ik weer dat nummer noemen, dat het dus niet doet. Maar daar nee, hebben we het niet over. omroepmax.nl dat, uh, dat kan. En een plaatje aanvragen... Dat mag ook vannacht. Via nachtzestapen omroepmax.nl. Dat deed bijvoorbeeld Danny uit Stavanger. Die uh, mailt mij dat hij lekker aan het luisteren is tijdens de nachtshift. En graag bluf wil horen met streep mijn naam maar weg. Nou, zo eenvoudig is het op dit moment op Radio 1. Je vraagt het en ik draai. Naar maar weg uit je boekje met adressen. Veel vijven nog meer zessen, nu ik alles openleg, Nu ik alles kan bekennen, moet jij je nog aan wennen, dat het waar is wat ik zeg. Streep me naar maar weg. En vergeel de droogpoukette, leg me nu maar neer. Leg me maar terzijde, als een boek uit vroeger tijden. Want je leest het maar één keer, laat me maar niet meer. Zo prachtig, zo stil en raadselachtig. Zolang ze nog zichzelf zijn, zolang je ze gelooft, laat ze rust in jou. want de waarheid doet pas pijn. Laat er maar niet meer in je dagboek en je schriften. Alle potloden en stiften. Schreef nooit iets neer dat je nu houvast kan geven. Dat je nu laat overleven. Doe nog één keer wat ik zeg. Streep me na maar weg. Is inderdaad, een uh, mooi liedje. Dankjewel, Danny. Ja, ik had er zelf niet aan gedacht om dat een keer te draaien. Maar nu zit het in mijn hoofd. Heel mooi. Bluff. En streep mijn naam maar weg. Eens even kijken, want uh, nu heb ik een plaatje klaarstaan van wie, wie wilde dat ook weer gaan horen. Oh ja, via Nachtzusterapen staat kreeg ik het lief van Albertine, die schrijft... wat leuk om een plaatje aan te vragen. Dat, ik, dat heb ik sinds mijn veertiende niet meer gedaan. En ik ben inmiddels veertig. Nou, dan werd het wel weer de hoogste tijd, hoor Albertine. Kun je het liedje Show Me Heaven van Maria McKee nog herinneren? Ik weet niet of ik Maria McKee goed geschreven hef, heb schrijven. ze weet ik niet, maar hoor je toch niks van op de radio. Show Me Heaven, voor Albertine in het veld. Alsjeblieft. Ja, als je er dan om vraagt op deze nacht op Radio 1... dan kan het zomaar gebeuren dat ik het plaatje draai. We hebben namelijk een probleem met de telefoonlijnen. En dat betekent dat de vragen en de antwoorden niet zo vloeiend en soepel lopen... als dat we gewend zijn in dit programma. Want het principe van dit programma is dat jij een vraag stelt, iemand anders denkt, oh, daar weet ik het antwoord wel op, en ook eventjes belt. Maar ja, die telefoonlijnen liggen er dus eventjes uit. Wat betekent dat ik met twee vragen blijf zitten? De vraag van Jo over de schaapjes, waarom we schaapjes tellen als we willen slapen. En uh, de vraag van, ja, wie was dat nou? Die kwam met de. Richard, die vroeg hoe komen we aan de kleur van ons haar? Wat bepaalt, welk stofje bepaalt of je rood of blond of donker bent? Um, nachtzuster Omroepmax.nl Dat is uh, de manier om een plaatje aan te vragen. Uh, of een antwoord te geven of een vraag uh, door te geven natuurlijk. Dus uh, Nachtzuster Omroepmax.nl Nou zit ik samen een muziekprogramma te maken op Radio 1. En dat vind ik helemaal niet vervelend, want bijvoorbeeld Axel vraagt een heel mooi liedje aan. REM en Night Swimming. Lekker ook. Midden in de nacht met dit weer. Hm, goed idee. Swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turned around back so the windshield shows. Every street light reveals a picture. And Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. Swimming, REM was dat. Ja, als ik toch bezig ben. En nu komen ze binnen, hoor. De mooie nummers. Terwijl we volgens mij de telefoonlijnen bijna aan de praat hebben. Dus straks gaan we het echt hebben over schaapjes en over de kleur van je haar. En nieuwe vragen kun je dan ook weer doorgeven. Maar nu dus nog uh, heel eventjes muziek. In dit geval aangevraagd door Jeroen Stoops uit Utrecht. Dire Straits, Brothers in Arms. Covered mountains Are all Now for me But my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 Dus in arms. Timo, goeiedag. Ja, goeiedag, afsluit met Timo. Hallo. Maar ik geloof dat ik de enige ben die belt. Nee, maar ik moet echt een beetje lachen, want jij bent echt zo'n vaste nachtbeller. Ja, ik, ben, uh, ik heb het al eerder verteld, maar ik geloof dat het nu wel weer relevant is om het weer te vertellen. Hey, ja, vertel gewoon nog een keer hetzelfde. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik ben licht autistisch. Tenminste, het syndroom van asperger is geconstateerd bij mij. Ja. En daarmee ben ik meestal de plaag, geloof ik, van de meeste redacties van Nachtradio in mijn programma. <laughs> ja, maar wat ik ook zo grappig vind, is dat jij hebt een soort. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, ja, maar je hebt ik. een intern nummer. Nee, ik, ik, ik, ik bel normaal gewoon. Als ik echt iets te melden heb, van 2 tot 6 gewoon onafgebroken. En volgens mij wordt iedereen er gek van. Maar niemand zegt gewoon dat hij daar gek van wordt. En ja, als iemand zegt waarom ik niet meer mag bellen, bellen blijf ik gewoon bellen. Dus, maar nu heb ik gewoon 0800-1101 gebeld van de klaaglijn van overdag. En ik denk, nou, laat die maar eens proberen. Ik weet hoe het werkt met nou, computer. Als Misschien iedereen dat... dat nu even wil proberen, <laughs> ja. 0800-1101, dan heb ik tenminste weer mensen aan de telefoon. Kijk. Kom jij eens eventjes goed van pas. Ik denk dat ik mijn ergernis. Laat ik me zwakker kan, maar eens een keer ten positieve gebruiken. Ja, ik vind het echt geweldig, want er zitten hier inmiddels. Nou, als ik het goed tel, zitten inmiddels negen mensen met uh, rode vlekken proberen die telefoonlijnen ja. aan het praten te krijgen. En opeens ja, begint er iets te knipperen. Ja, dat maar het... ook. En nou, dan, dan heb je het. ook Kijk nog nou, Timo, Timo, Timo. En dan heb je ook nog Timo. Timo. En is dan is van de enige bellen, dus we hebben geen keus. meer. Nee, maar ik meen het Timo. Je hebt het gemaakt. Want we gaan nu allemaal ja. lampjes knipperen. Dus okay. dat me op een nou, of maar... andere manier doet 0800-1101 het dus wel ja. op dit moment. Ja. ja, fantastisch. Nou, ik ben blij dat ik hebt kunnen helpen. Je bent een held. Mag ik de volgende keer weer bellen? Ja, dat mag. Okay. En je mag nog niet ophangen. Oh. Nee, want nou, het is. Weet je wat maakt het uit als we het toch allemaal op de radio bespreken? Kijk, ik ben namelijk inmiddels ja. tijdens de afgelopen plaat. Hmm. Ben ik van de ene studio naar de andere studio verhuisd. Want, ver, verhuist, want ja. straks dan komen Lara en Marcel. Die moeten ook uitzenden. En die zijn gewend in die andere studio ja. te zitten. Dus die moeten weer. Want het, het, het, helemaal in het begin van het programma moesten we van de ene studio naar ja, de ik andere. En nu zijn dat je we van, Nou ja, ik, ben, ik kwam helemaal van de andere kant van Hilversum. Ja. binnen zeven minuten naar het Mediapark. Volgens en ik was mij weer, moet je daar wat aan doen. Nou, nou, nou ik wil niet ro de rol doen. Maar in zeven minuten en heel hard rennen. Da daar gaat zelfs. Uh, hoe heet die ook alweer? Die man die. Uh, uh, nou ja. Ja, nou ja, Of in ieder geval van die hardlopende Olympische mensen gaan er ook van heigen. Ja. Nou ja. Anyway, lang verhaal kort. We moesten nu weer naar een nieuwe studio. Dus ik kan ook nog niet in mijn computer. Ik heb geen idee wat we gaan doen, Timo. <lacht> nou, ik van, heb luk. gewoon alleen maar allemaal schermpjes... waar staat van uh, please wait and uh, uh, no, no connection... Nee, ik zou gaan als ik jou als je sterke kant gebruik. Nou, ik ben, je bent briljant met je telefoonnummers. Ik wil, echt, ik wil je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Ik weet niet welke lijntjes te gaan knipperen, maar ik zal er altijd overal op bedacht zijn dat ik jou aan de lijn kan knipperen. Dag Timo. Hoi. Hoi. Meneer Smit. Ja, goeiedag zeg. Ja, Goeie Hallo. Avond, hallo, nacht. hallo. Um, ja, ik denk dat ik het antwoord weet op de vraag waarom je, zwart haar, waarom je haar zwart wordt. Oh. Ja, het was niet helemaal de vraag. De vraag was eigenlijk wat welk stofje bepaalt de kleur van je haar. Ja, ja. Maar dat zal elkaar toch wel raken. Dat wie weet ja. komen we daartoe. Ja. Um, het koper in voedsel. dat uh, komt in de haarwortel. Oh. En daar oxideert het. En wordt het zwart. En dat trekt in het haar. En zo wordt het zwart. Maar het is een heel. Hè? Ja, maar... maar het is heel ingewikkeld, hoor. Het is niet alleen dat. Er is ook nog een hormoon voor nodig. Oh. Uh, dat wordt gemaakt in de... In de... Hoe heet het ding nou? Uh, pijnappelklier. Oh. En dat... Uh, dat maakt het dus dat het, uh, dat het werkt in de haarwortel. Oh. Oh. Nou. nou. Ja, ik, ik ben benieuwd of het nu duidelijk is bij Richard, hoor. Nou ja, het, uh, het koper in het voedsel dat oxideert in de aardwortel en daar. Uh, maar waarom, waarom heeft de een dan wel. Nou, uh, waarom verschilt het dan nog per persoon? Ja, nou, dat als het hormoon niet werkt, oh, ja. dan uh, oxideert het koper niet. Oh. Ja. Het. Uh, Nederland een stimulerend hormoon. Oh. Zijt. Oké. Okay. Dat is de plaats waar het koper moet oxideren. Daar is een hormoon voor nodig. En dat, uh, <coughs> dat werkt zo. En dan, uh, Maar ja, als je ouder wordt, dan uh, werkt dat hormoon niet meer zo goed. Die uh, pijnappelklier die werkt niet meer goed. En um, dan stopt het. Ik, uh, welk nummer heeft u gebeld, meneer Smit? Ook dat 01. Eerlijk, waar? Ja, heerlijk. Geweldig. Nou, ik, nou, vind... ik hoop dat het gratis is. Ik heb... Ja, dat hoop ik ook, inderdaad. Maar ik heb inmiddels elf knipperende lijnen, dus ik ben er blij Hallo. mee. Goed, zeg bedankt, hè? Nou. Goedenacht. ja. Zeg, bedoel, ja. Okay, dag, uh, dag. Ja, 0801101 doet het dus. Dus uh, blijf dat vooral lekker bellen met vragen en met antwoorden. En uh, uh, mocht je toevallig weten waarom we schaapjes tellen als we willen gaan slapen. Want dat is eigenlijk de enige vraag die nog uh, echt uh, niet beantwoord is. En dat was trouwens de eerste van deze uitzending. Dan uh, ben ik heel erg benieuwd naar het antwoord. 0801101, Willem? Ja, goedendag nacht. Uh, nacht, zuster. Hallo. Ik ben heel bedachtig. Eh... Uh... Ja, dat schaapje stellen, dat is een heel, heel oud iets al, maar uh, daar belde ik niet over. Oh. Uh, ik belde over, dat, uh, over het haar. Dat, uh, ja, er zijn een heleboel uh, verschillende uh, meningen en uh, redenen en oorzaken over. Zo heb, heb ik bijvoorbeeld donker donkerbruin haar, maar uh, mijn snor is, uh, is rood. Okay. En mijn baardhaar is. Uh, is uh, bruin met donkerbruin uh, met, donker bruin met uh, wat grijs erin bij mijn kind. dus dat uh, dat, uh, dat uh, kan heel erg verschillen, maar dat zit, dat zit in de familie. Mijn uh, mijn opa die had ook uh, op een gegeven moment uh, werd zijn snor uh, rood en toen uh, heeft hij hem afgeschoren en uh, en dat is zo gehouden. Maar het uh, is ook speciaal haar, verder uh, uh, voor je voor je snorhaar of echt of, waar? Of baardhaar, ja, het is, er mag geen, niet dezelfde haarver voor gebruiken als voor je hoofdhaar. Oh, want? Want, uh, ja, het is, dat is te, te agressief en, uh, om dat te gebruiken voor, uh, voor op je gezicht. Uh... Oh ja. Ja, de kan ja en, en een snor is natuurlijk, uh, dat is stugger haar dan je hoofdhaar, of niet? Nee, dat is stugger, zeker. Ja, ja, dus dat, misschien dat dat ook weer anders kleurt. Maar jij bent dus eigenlijk wel... Ik zei, mensen zijn nooit geflekt. Maar als ik het zo hoor, ben je eigenlijk wel geflekt. Een beetje een combinatie van alle kleuren. Ja, ik had, ik had vroeger een beetje ro uh, donker rood haar. Uh, en een beetje rossig. Uh, of uh, ik heb ook nog had, uh, uh, wat minder donkerbruin. En dan met een uh, rosige uh, groeten uh, erover. Ja, en vroeger was mijn snoer uh, donker, had ik uh, zo'n donkere uh, staal in uh, snoer. En uh, uh, net zo donker als, als de kleur haar nu voor mij, dus echt uh, behoorlijk donker uh, bruin. En uh, bijna tegen het zwart aan uh, voor mensen die uh, blind zijn. En, uh, uh, maar ja, uh, mijn snoer die werd op een gegeven moment uh, rood. Met een, met een beetje grijs erin. Uh, het is toch minder. Ik wil hem uh, niet afscheren. Dus ik denk toch over om te gaan verven. Ja. Ja, en mijn baardhaard uh, is dan bij mijn kin. Uh, alleen bij mijn kin uh, wat, uh, wat grijs uh, geworden. En vooral bij mijn kin. En, uh, ja, en uh, op mijn hoofd een paar grijze haren. <laughs> maar ja. Dat... Nou, nu heb ik wel een beeld, hoor. <laughs> ja, wel een beeld. Er is dus, uh, dus een, uh, een, een, uh, een speciale kleurstof uh, voor. En ik weet niet of je Lemmy uh, kent, uh, Ian Kilminster uh, de zanger en bassist van Motorhead. Huh? Maar, uh, Willem, wat doe je me aan? Ja, wat ik je aan doe, ja. Nee, maar goed, TV. Nee, maar ik, als het over muziek gaat, wil ik het altijd draaien. Maar ik kan echt niet om vijf uur s ochtends Motorhead gaan draaien. Of het moet het nummer uh, 1960 zijn, want dat is hele 1916? 1916, dus 1916. Oh, 1916. Ja, ik ben heel slecht thuis in het oeuvre van uh, Motorhead, moet ik van zeggen. Het van het gelijknamige uh, album. En, dat, uh, en die track heet uh, 1916. Het is een heel mooi, uh, mooi rustig nummer. En dat is het, het, uh, eigenlijk het enige uh, mooie rustige nummer wat ze, uh, wat ze uitgemaakt hebben. Nou, ik weet niet of hij hier in de computer staat, maar sowieso hebben we nog twee minuten voordat het nieuws begint. Zal ik het er gewoon op wagen als ik hem kan vinden? Ja, wagen het er maar op. Maar ja, dat is echt zo'n mooi nummer. Dus je, misschien dat je het inderdaad nieuws kan, kan Even vinden. Even kijken. Oh, hij staat er niet in. Hij staat er niet in? Nee, ik zit ondertussen te typen, maar hij staat er niet in, Willem. Nou, dat is jammer. Hè? Hè? Nou dat, ja. Dat is wel zonde. Het is toch al een rare nacht, dus dan moet het ook maar weer, moeten we hier ook maar weer genoegen meenemen, toch? Maar ja, maar ja. Je, je, je weet dus toch wel, uh, uh, als ik het over Motorhead heb, wat ik bedoel. Ik weet wel wat Motorhead is. Ja, hallo, ik zit niet onder een steen. <laughs> Nee, maar goed. Maar ik werk ook niet alleen voor Radio 1. Hè. Maar weet je, je moet soms ook een beetje rekening houden met de mensen die al in bed liggen. Maar als, nou, het, een, als het een rustig nummer is, wil ik het best proberen. Maar we hebben hem gewoon niet. Nee, dat is jammer. Nee. Maar uh, wat ook nog over, over, trouwens over haar. Uh, wat er ook uh, gebeurd is. Maar dit is al uh, uh, honderden jaar geleden gebeurd. Uh, toen zijn uh, de Kelten, die oorspronkelijk uit. Uh, uit, um, God, uit uh, Oostenrijk uh, komen. En die, uh, die oorspronkelijk uh, donkere haar hebben. Ja. Die zijn uh, richting uh, wat nu uh, Ierland heet gegaan. Je moet bijna een punt zetten, Willem, want het nieuws begint ja, zo. Oh ja, die zijn, die zijn richting Ierland uh, gegaan. Ja. Uh, daar zijn ze Vikingen uh, tegengekomen met Honda. Yeah. Yeah. Uh, die, wou, uh, die wouden oorlog beginnen, maar de druïden en de anderen. Uh, 30 wijze... seconden. Ja, die hebben beslist om, uh, om geen oorlog te beginnen. Die zijn samengegaan. Ja. Yeah. En uh, toen is er rood haar gekomen en, da en da da daardoor komt het rood haar in Ierland. Kijk. Co een combinatie tussen Kelten en vikingen. Mooi afgerond, Willem. Goed. Keurig op tijd ook. Oké, okay, dat was het. Hé, hey, bedankt. Goed, en gelijk. Dag. Dag. Straks nog een uurtje, nachtzuster, op Radio 1. En blijf bellen naar 0800-1101.